Vijf uur Martijn van Beek met het NOS-journaal. Overleg tussen Hamas en Israël heeft nog niet geleid tot een wapenstilstand. Vannacht zijn vanuit Gaza opnieuw beschietingen gemeld... en in Israël zijn opnieuw raketten neergekomen vanuit de Gazastrook. De Amerikaanse minister Clinton voerde gisteravond in Jeruzalem spoedoverleg met premier Netanyahu. Ook zij spraken over een bestand. Clinton zei na het gesprek dat de VS een duurzame oplossing zoekt voor de crisis... die leidt tot stabiliteit in de regio... Als er later vandaag nog geen staak het vuur is bereikt... zal de VN Veiligheidsraad zich in een open debat over de crisis buigen. De raad heeft zich de afgelopen week nog niet over het conflict uitgelaten. De vaste leden van de Veiligheidsraad zijn verdeeld. In India is de laatste dader van de Mumbai-aanslagen geëxecuteerd. Mohammed Aymal Kasab is vannacht opgehangen. Vorig jaar werd hij door een hoge Indiaanse rechter definitief ter dood veroordeeld... De 25-jarige Kassab was een van de tien terroristen... die in 2008 ruim 166 mensen doodschoten op treinstations en in hotels. Op beveiligingsbeelden was te zien hoe hij met een kalasjnikov rondliep in een treinstation. Hij werd na bestudering van de beelden later opgepakt. De negen andere terroristen waren door de politie al meteen doodgeschoten. Een Nederlandse persfotografe, Marielle van Uitert... is vrijdag in Syrië bij een mortieraanval licht gewond geraakt... Haar collega Irene de Zwaan bleef ongedeerd. Ook zijn ze onder bedreiging van wapens ontvoerd en enkele uren vastgehouden. De twee freelancejournalisten waren naar de stad Aleppo gereisd om reportages te maken. Vrijdag ontplofte een mortiergranaat vlak bij de plaats waar ze stonden. Daarbij vielen tien doden en een onbekend aantal mensen raakten gewond. Toen ze uit het ziekenhuis kwamen werden ze door onbekenden meegenomen naar een huis... waar een groep van ongeveer 15 gewapende moslims verbleef... Daar zijn ze drie uur vastgehouden. En daarna zijn ze weer teruggebracht naar hun verblijfplaats. Het weer in het oosten is nog opklaringen. Vanuit het westen bewolking en vanmiddag vanuit het zuidwesten wat regen. Het wordt maximaal 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Nu al wakker. Martijn Middle and Wingaloo Stone. Goedemorgen, u luistert naar Nu Al Wakker op Radio 1. Het ochtendprogramma dat u tussen 4 en 6 op de hoogte brengt... van Nieuws van de Dag, die net is begonnen. Verhalen uit het buitenland tot vlak om de hoek. Vandaag is het woensdag 21 november. Dit uur, PVV in Den Haag opnieuw boos over geplande nieuwjaarsreceptie. De gespannen situatie in Israël. En we bellen met een Nederlandse journalist... die gewond is geraakt bij een mortieraanval in Syrië. Wilt u nu reageren op onze uitzending? Bel dan even naar ons gratis nummer 0800 11. 21 1121 of Twitter met hashtag WNLNacht. In Amsterdam West, daar staat nog steeds een tentenkamp vol met uitgeprocedeerde asielzoekers. Als het aan de gemeente ligt, moeten ze daar volgende week vrijdag weg. Maar de asielzoekers zien geen mogelijkheid om terug te keren naar hun geboorteland. Vandaag buigt de Tweede Kamer zich over de kwestie. Het komende uur bespreken we de situatie in de tentenkampen... en mogelijke oplossingen voor het probleem. En dat doen we met Jasper Kuipers, directeur van Vluchtelingenwerk Nederland. Meneer Kuipers, goedemorgen en welkom in de studio. Goedemorgen. Het is bijna december. Het begint al aardig koud te worden. Hoe houden die mensen het nog vol? Ja, het is eigenlijk ongelooflijk, hè? Ik ben laatst nog in de tentenkamp geweest. Uh, nou, inmiddels staan er wel dikke, stevige legertenten. Maar je moet je toch niet voorstellen dat je maandenlang, en zeker in de herfst ook al, in de kou in de, in de, in de nattigheid zit. Ja. Die mensen zitten daar wel. Hoe, hoe, hoe doen ze het? Hoe maken ze het op dit moment? Ja, nou ja, goed, zij uh, uh, zien het wat zij doen echt als een demonstratie. Dus zij hebben echt de spirit om uh, nou, eigenlijk wat ze zelf zeggen, het onzichtbare zichtbaar te maken. Uh, ze zeggen, wij zijn een topje van de ijsberg. Wij willen niet in illegaliteit leven, dus wij, wij komen op voor ons recht. Want hoe zijn ze daar ook alweer terechtgekomen? Nou, deze mensen zijn uitgeprocedeerd. Ze hebben asiel aangevraagd in Nederland en dat niet gekregen. En uh, uiteindelijk zijn zij uh, op straat terechtgekomen... omdat het uh, ook de Nederlandse overheid niet lukt om deze mensen terug te sturen... naar de landen waar ze vandaan komen. En hoe hebben zij zich verenigd? Nou, je ziet, er zijn eigenlijk twee tentenkampen op dit moment in Nederland. Eentje in Den Haag, waar met name Irakezen uh, wonen, en een groter kamp in Amsterdam, waar zo'n 100 uh, asielzoekers verblijven van diverse nationaliteiten. En uh, je ziet dat een, dat zij, ja, dat het eigenlijk een spontane organisatie is geworden. Ja. Ja, jij uh, bent, bent er onlangs nog geweest, uh, in ieder geval in, in Amsterdam ook. Um... Qua voorzieningen stelt het niet veel voor. Kun je, kun, je, kun je omschrijven hoe die mensen daar op dit moment leven? Nou, die mensen zijn afhankelijk van de hulp die ze, die ze uit de buurt krijgen. Je ziet dat kerken, moskeeën brengen eten. Je ziet dat er, er zijn een aantal vrijwillige artsen die medische zorg bieden. Maar het is allemaal erg minimaal. Het is niet wat, uh, wat u en ik gewend zijn. En toiletbezoek, hoe gaat dat dan? Nou, er zijn een aantal uh, portable toiletten neergezet door de, door de GGD. In eerste instantie door een huisarts uit de buurt. En later zag de gemeente ook wel in dat dat niet houdbaar was. En dat dat uitgebreid moest worden. En zijn dit nu de, de enige twee kampen in Nederland? Op dit moment wel, maar het zijn niet de eerste twee dit jaar. We hebben ook al in Ter Apel, de ja. Bos en Zwolle al protestacties Dus is gezien. een van de zovelen. Een van de zovele. En ja, als er niks verandert in het beleid, ben ik ook bang dat het niet de laatste zal zijn. Nee, precies. Dan krijgen we ook straks een tentenkamp in Utrecht bijvoorbeeld. Ja, wellicht. Hoeveel mensen zitten er nu in die kampen, Den Haag en Amsterdam, bij elkaar opgeteld? Nou, al met al denk ik zo tussen de 100 en 150 mensen. Het wisselt. Je ziet ook overdag uh, dat er veel mensen bezoeken. Uh, maar de echte overnachters zijn uh, zo'n 100 in, uh, in Amsterdam en, en 20 tot 30 in uh, Den Haag. Ja, die, die, die uh, mensen, die, die, die zitten daar. Hoe, hoe komen zij? Uh, want ze zijn natuurlijk uh, uitgeprocedeerd, ik kan me ook voorstellen dat ze, dat ze niet belachelijk veel steun krijgen. Van wie dan ook. Hoe, hoe, hoe voorzien zij in hun dagelijkse behoeften? Nou, dat is erg ingewikkeld. Wat ik al zei. De, de, met name kerken Moskeeën, die, uh, die daarin uh, voorzien, maar ook uh, de eigen gemeenschap. De, een deel van de Irakezen of Somaliërs hebben wel een vergunning gekregen. En je ziet dat daar uh, nou, toch wel wat solidariteit uh, is. En ook uh, goede doelenorganisaties. Goede doelenorganisaties zoals onder andere uh, Vluchtelingenwerk Nederland. Uh, uh, wat jullie doen, daar gaan we het uh, later in dit uur uh, verder over uh, hebben. Uh, en uh, natuurlijk, uh, de politiek is ook aan zet op dit moment. Daar gaan we het straks ook over hebben. Jasper Kapers van uh, Vluchtelingenwerk Nederland zit ook de rest van dit uur... nog bij ons in de studio om hierover te praten. Het is zes minuten over half vijf. U luistert naar Nieuw al wakker op Radio 1. En zometeen hoort u ook al het nieuws uit de kranten van vandaag. Het einde van het jaar nadert en dus verheugt iedereen zich weer op het feest der feesten oud en nieuw. Ook de stad Den Haag is niet te bescheiden om het nieuwjaar groots in te luiden met een spetterende nieuwjaarsborrel. De kosten 125.000 euro. En dat is veel te veel vindt Machiel de Graaf, PVV-fractievoorzitter in de gemeente Den Haag. Goedemorgen. Goedemorgen. Een feestje op zijn tijd moet toch kunnen, meneer de Graaf? Ja, maar het is geen uh, taak voor de overheid om feestjes te organiseren. Dat vindt de PVV. En dat vind ik zelf ook. En uh, ik zit niet voor niks bij die club natuurlijk. Het is geen taak voor de overheid. Uh, feestjes organiseren we thuis of die organiseren we samen ergens in een clubgebouw of waar dan ook... En uh, de overheid moet zich vooral bezighouden met, uh, met dingen goed organiseren, met weinig belasting heffen en vooral met heel klein blijven en dienstbaar zijn aan de burger. En feestjes organiseren kunnen we prima zelf. Maar 125.000 euro voor een feestje, wat wordt er in vredesnaam met het geld gedaan? Uh, ja, daarvoor wordt dan het atrium afgehuurd, uh, de binnenruimte van het, uh, van het IJspaleis, het Haagse Stadhuis. En uh, daarvan worden hapjes gekocht en heel veel drankjes. En er wordt misschien wel een bandje geregeld. Ja, dan wordt een beetje leuk aangekleed allemaal. En, en dan zegt men dat feest is voor iedere Hagenaar. Nou ja, daar passen geen 500.000 Hagenaars in het atrium. Want al die 500.000 betalen wel mee aan het feestje. En, uh, dus de belastingbetaler ja. faalt hieronder. Die leidt hieronder. Nou, ik zou niet zeggen dat ze meteen lijden. Alleen je moet als overheid wel een goed voorbeeld geven... dat je goed met het belastinggeld van de mensen omgaat. Ja. Het is crisis al een aantal jaren. En tuurlijk, er wordt al de helft minder uitgegeven... aan dit feest vergeleken met een paar jaar terug. Maar het is nog steeds 125.000 euro te veel. Het is een slecht signaal. De, de hele elite wordt uitgenodigd. NGO's, volksvertegenwoordigers met partners... ambtenaren met partners, statenleden, uh, uh, europarlementariërs. Wordt allemaal uitgenodigd. Ja. En ik vraag me af hoeveel ruimte er dan nog... Voor de echte hagenaar is. Maar dat staat nog buiten het principe dat de overheid geen feestjes wordt te organiseren. Ja, maar meneer de Graaf, uh, vorig jaar maakte uw partij zich ook uh, uh, heel erg uh, boos eigenlijk over, over die nieuwjaarsreceptie. Uh, het feest kost dit jaar wel een ton minder dan vorig jaar. Dat moet u toch zien als een goede ontwikkeling? Uh, nou ja, het is een stapje in de goede richting. Ja, Volgens mij was het twee jaar terug 250.000 en vorig jaar 150.000, maar ik weet het niet meer precies op mijn hoofd. Dus het, er is wel een trend omlaag, alleen die trend die gaat er langzaam. Het had dit jaar gewoon heel goed naar nul gekund. En de burgemeester had daar gewoon een signaal kunnen geven van, lieve mensen, het is crisis, ik ontvang jullie graag op een feestje. Maar dan had hij het lekker zelf moeten organiseren en dan hadden de mensen entree kunnen betalen of hij had zelfs een portemonnee moeten trekken. Ja, nou, de belastingbetaler die betaalt in ieder geval mee, uh, uh, maar die mag natuurlijk ook gewoon een oliebol komen, komen eten. Is, is dat ook niet een, een traditie waar, waarvan de PVV wellicht zegt, nou zo'n traditie dat is ook wel weer mooi? Ja, maar dat doe je toch met je familie, of met je vrienden, of met je buren, die traditie. Daar heb ik toch de burgemeester niet voor nodig. Als de burgemeester mij een nieuwjaar wil komen wensen, of gelukkig nieuwjaar wil komen wensen, dan moet hij door mijn straat komen fietsen, dan moet hij gewoon gezellig een handje komen geven. Of hij laat zich op een aantal evenementen zien die de mensen zelf georganiseerd hebben. Kijk, de burgemeester en ook het hele college van BMW in Den Haag staat zo ver van, van de mensen af. Die, die, die, die gaan... Een cultuurpaleis bouwen van 181 miljoen euro... terwijl 80% van de stad het niet wil. Uh, die gaan een feest organiseren... waar de Haagse burger helemaal niets aan heeft... maar wel aan meebetaald. Uh, hoe er met Scheveningen met de bouwplannen wordt omgegaan. Het staat zo ver van de mensen vandaan. Ze weten echt niet wat er speelt in de stad. Ze ervaren het als hun feestje. Ze ervaren het als hun geld. En de PVV moet vooral niet zo moeilijk doen. Ja. Nou, ik... Ik snap niks van die benadering. Nou, toch doen jullie wel een beetje moeilijk, hè? Want 125.000 euro is nou eenmaal te veel voor een receptie, vinden jullie. Maar wat gaat u eraan doen? Nou, ik heb uh, schriftelijke vragen gesteld. Dus dat is een soort kamervragen, maar dan aan een college van BNB in een, in een stad... En uh, met de vraag van wie zijn er allemaal uitgenodigd, wat gaat er gebeuren met het geld? En uh, de bedoeling is om, als die vragen beantwoord zijn, om dan de antwoorden van die vragen te agenderen, zodat we het kunnen bespreken in de raad. Maar moet de hele receptie worden afgeschaft voor de komende jaren? Wat ons betreft zeker, ja. Geen gezelligheid meer in Den Haag dus. Gezelligheid maken we zelf en de overheid is er om dienstbaar te zijn aan de mensen en niet om feestjes te organiseren. Ja, nou staan, uh, staan die uh, feestjes er wel onbekend dat het altijd er, erg druk is, dat, uh, dat uh, zo'n hele stad eigenlijk wel wil uitkomen, uh, uitkomen lopen naar zo'n feestje. Uh, u noemde zojuist ook al even uh, uh, dat, dat het ook op een andere manier betaald kan worden. Zou, zou de gemeente niet gewoon het alsnog kunnen organiseren, maar entree kunnen heffen en het dan uh, net zo'n mooi feest kunnen laten zijn? Nou, dat heb ik vorig jaar voorgesteld. Uh, van, van laten we entree heffen en dan, uh, dan kunnen we uit de kosten komen. Dan is het prima als de mensen het allemaal zelf betalen. En wat voor reactie kregen we toen? Nee, dat was onzin en het was geen elitefeestje zoals ik het benoemd had, uh, zei de burgemeester. En we moesten niet zo moeilijk doen, want het is toch voor iedere hagernaar. Iedereen die wil komen, die kan komen. En laten we vooral niet zo bekompen doen. Dat was de reactie. Hoe gaat u dit jaar zelf het nieuwjaar vieren? Uh, dat weet ik nog niet. Ik weet nog niet of we, of we thuis zijn... of dat we misschien nog een beetje even, even de sneeuw opzoeken... of iets anders leus opzoeken. En meestal als ik thuis ben, dan vieren we het met buren, met vrienden en familie... en dan steken we heerlijk vuurwerk af. Ik bak oliebollen. Ik sta dan de hele dag lekker in de tuin met een pan vet voor mijn neus. En uh, daar maken we echt een ouderwets gezellig uh, oud en nieuw van. Kijk, ook nog eens een kok met oliebollen erbij. Dank u wel, de Graaf, PVV-fractievoorzitter in de gemeente Den Haag. Graag gedaan. There's no truth and who cares How come you say it like you're right Why are you scared to dream of God When it's salvation that you want You see stars that clear have been dead for years But the idea just lives on in our wheels it roll around As we move over the ground And all day it seems We've been in between A past and future town We are nowhere And it's now We are nowhere And it's now In like a ten minute Your seat while the world was flying. Feel too restless, to unwind I'm always lost in thought As I walk a block To my favorite neon sign Where the waitress looks concerned But she never says a word Just turns the jukebox on And we hum along her start to blur She says these bars are filled with things that kill But now you probably should have learned Did you forget that yellow bird? Oh, how could you forget your yellow bird? And she took a small silver wreath and pinned it onto me. She said this one will bring Bright Eyes met Voci uh, Amy Lou Harris op de backing vocals. We are nowhere, and it's now. Wij zijn bij Radio 1, dit is Omroep WNL, nu al wakker, 16 minuten over vijf inmiddels. Jasper Kuipers, directeur bij Vluchtelingenwerk Nederland, zit nog steeds bij ons in de studio om te praten over de situatie in het tentenkamp in Amsterdam en ook in Den Haag. Nogmaals, goeiemorgen. Goedemorgen. Net uh, tijdens het nummer zei je ook, uh, ik heb een tweet binnengekregen van, uh, van de, de mensen in het tentenkamp. Wat hebben zij gestuurd? Ja, helaas uh, zeggen zij dat zij uh, uh, in hongerstaking willen gaan... om hun demonstratie extra kracht uh, bij te zetten. Dat hebben ze vannacht besloten? Dat hebben ze, denk ik, gisteravond besloten, ja. ja. En wat vind je hiervan? Ja, daarmee krijgt het het karakter wat het toch al had. Een beetje een wanhoopsdaad. En uh, dat is denk ik wat we met elkaar niet moeten willen... We moeten denk ik, het gesprek aangaan over een oplossing niet alleen voor deze mensen, maar eigenlijk voor al die mensen die uitgeprocedeerd raken in Nederland. Ja. In Nederland raken jaarlijks tot nu toe al zo'n 6000 mensen uitgeprocedeerd. En uh, nou, een deel daarvan uh, gaat terug naar landen van herkomst, maar een groot deel daarvan ook niet. En uh, dat wordt zo keurig gerapporteerd aan de Tweede Kamer als dat deze mensen zelfstandig zijn vertrokken. Maar uh, helaas treffen die mensen dan toch uh, aan in parken op een bankje of onder de brug. Ja, en dat is de situatie waar we met elkaar een oplossing voor moeten zoeken. Ja, want waarom kunnen deze mensen niet terug naar hun land van oorsprong? Nou ja, je ziet bijvoorbeeld het tentenkamp in uh, Den Haag uh, zitten veel Irakezen. Het tentenkamp in uh, Amsterdam zitten veel Somaliërs. En dat zijn nou net landen waar de overheid gewoon niet meewerkt aan het uh, terugnemen van eigen onderdanen. Deze mensen krijgen simpelweg geen papieren. Ja, dus dan kunnen ze zonder papieren niet terug en dan hebben ze eigenlijk... Nergens, een staatsburgerschap. Dat klopt. Nou, uh, we zeiden dus net ook al even uh, tijdens uh, de muziek van... eigenlijk zijn deze mensen, wordt langzaam maar zeker stateloos. En dat is wel een zorgwerkende ontwikkeling. Um, kijk, als deze mensen uitgeprocedeerd raken in de asielprocedure... daarna probeert de overheid deze mensen uit te zetten. En dus de Nederlandse overheid neemt de verantwoordelijkheid... om die mensen uh, te doen terugkeren. Als dat niet lukt, zegt de overheid vervolgens... nou is terug uw eigen verantwoordelijkheid. En zoekt het maar uit en zet deze mensen gewoon op straat. Ja, maar dat, dat is dan een situatie die ontstaat uh, waarvan je ook zegt... ja, dan zijn die mensen hier nog steeds. Het is eigenlijk geen oplossing. Wat, wat voor oplossingen moeten er dan komen voor dat soort mensen. En dan heb ik het niet alleen over de mensen die nu bij elkaar zijn gekomen... in een tentenkamp, maar voor, voor al die mensen in zijn algemeenheid. Ja, het is natuurlijk lastig, hè? want het ene land is veiliger dan het andere land. Vluchtelingwerk Nederland zegt samen met de Verenigde Naties... bijvoorbeeld dat landen als Irak en Somalië... daar heerst echt nog uh, oorlog, uh, zoveel geweld... dat zijn geen landen waar je mensen überhaupt naar terug zou moeten willen sturen. Daar is eigenlijk het Nederlands asielbeleid te streng. Dat zouden we eigenlijk al eerder moeten oplossen met elkaar. Ja, en als je het aan de andere kant bekijkt... Kunnen we ook niet iedereen uit Irak laten overvliegen omdat het hier beter is? Dat klopt. En, uh, nou, wij, wij, de Verenigde Natie zegt er zijn zes gebieden in Irak waar het op dit moment nog zo onveilig is. Bijvoorbeeld uh, Tweede Kamerleden mogen daar ook niet uh, naartoe reizen vanwege de veiligheidssituatie. Nou, we zeggen, Op dit moment hebben we dat misschien te snel veilig verklaard, die gebieden. Um, maar daarmee los je niet alles op. Uh, aan de achterkant van de procedure is ook nog een oplossing die we met elkaar onbenut laten. Dat heet namelijk een buitenschuldvergunning. In, op papier heeft de minister, of tegenwoordig is dat de staatssecretaris uh, teven, moet er nog even aan wennen, um, heeft de mogelijkheid om mensen die echt niet terug kunnen, die hun best doen, die gewoon meewerken aan hun terugkeer, maar waarbij het gewoon niet lukt om de papieren te krijgen, om dan een buitenschuldvergunning te verlenen. Nou, we zien in de praktijk, recente cijfers zijn er niet, maar dat die uh, bijna nooit wordt uh, toegekend. Want wat tot... zou er dan gebeuren? Dat betekent dat die mensen eigenlijk in Nederland mogen blijven, en dat ze uh, gewoon een vergunning krijgen. En uh, kijk, je kunt zeggen, van, hè, als, je, als je jarenlang in Nederland bent... als je gewoon mee, meewerkt aan terugkeer... als je alles doet om gewoon uh, bereidwillig te zijn bij de Nederlandse overheid... op een gegeven moment, als het de overheid niet lukt... als het jou niet lukt om die papieren voor elkaar te krijgen... als het land van herkomst je echt niet meer wil hebben... dan moet je gewoon berusten dat die mensen hier zijn... en ze gewoon laten meedoen. Ja, wat op dit moment niet gebeurt. Ze komen dus uiteindelijk in die tentenkampen terecht. Uh, ja, waarom, waarom verzamelen ze zich daar? Want het is, het is niet bepaald de meest ideale situatie. Ik kan me voorstellen dat er nogal meer ruimtes in Nederland zijn... met een, met een dak boven je hoofd. Waarom? Waarom nou juist die tentenkamp? Deze mensen kiezen heel bewust voor een protest. Ze willen echt ze zien het zelf ook als een demonstratie. Daarom staat de burgemeester van Amsterdam er tot nu toe ook echt toe. Hij, hij heeft gewoon een, het recht op demonstratie, staat hij toe. Ja. Deze mensen zijn, ze willen eigenlijk uit de, uit de onzichtbaarheid stappen. Ze zeggen van, wij zijn hier. Zo, zo, zo, dat is ook hun, hun slogan. En ze zeggen, laat ons nou meedoen in Nederland. We, ze hebben geen recht om hier te zijn. Ze hebben geen recht om hier te werken. Maar ze, dat willen ze wel. Ze willen gewoon meedoen in Nederland. Gewoon belasting betalen en er gewoon bij horen. Maar nu heeft de burgemeester van der Laan besloten dat het uh, tentenkamp in Osdorp bijvoorbeeld volgende week moet weg zijn vrijdag. Is ja, dat wel realistisch? Nou, uh, de burgemeester van Amsterdam heeft gezegd dat hij dat uh, zorgvuldig wil doen. Daar ben ik uh, als vluchteling ik wel blij mee. Hij heeft ook aan de rechter gevraagd of hij het mag doen. Hè, want deze mensen hebben het recht op demonstratie, dus de rechter gaat dat toetsen. En hm. nou, De rechter heeft uh, even een week de tijd genomen om daar goed op te, te bestuderen. Dus dat is nog spannend. Uh, maar uiteindelijk uh, kan ik me voorstellen dat het kamp een keer ontruimd wordt. Ja, nou, zometeen praten we ook verder met jou, directeur van Vluchtelingenwerk Nederland, Jasper Kuipers. Zometeen praten we over het werk wat u doet, ook in die tentenkampen zelf. Sommige Nederlanders worden op dit moment langzaam wakker. Het andere deel ligt nog op één oor, maar de kranten die zijn alweer op weg naar de kiosk. We nemen ze met u door, te beginnen met de Telegraaf. Politie haalt bezem door onderwereld, kopt de krant van Wakker Nederland. Met het oprollen van een omvangrijke kooksmokkelbende... zouden meerdere liquidaties in de Nederlandse onderwereld zijn voorkomen... De bende smokkelde op verschillende manieren cocaïne... vanuit het Caribisch gebied naar Nederland... onder meer verstopt in vrachtcontainers en met drugscouriers. Bij de actie werd ook het Advanced Search Team van Defensie ingezet... om geheime verstopplaatsen te vinden. In Amsterdam, Diemen, Dordrecht en Eindhoven... zijn in totaal twaalf mensen gearresteerd. Vijf daarvan worden verdacht van het voorbereiden van liquidaties... in opdracht van de bende. Ze worden door de autoriteiten bestempeld als zeer gevaarlijk. De Telegraaf was ook op Koog. Het is voor het eiland een groot raadsel... waarom de bevolkingsgroei is gestagneerd. En daarom vindt vanaf vanavond een serie bijeenkomsten plaats... waarbij inwoners, organisaties en Ondernemers met deskundigen op zoek gaan naar een oplossing. In 1995 kende het Friese eiland nog duizend inwoners. Daar zijn er inmiddels nog maar 960 van over... en volgens prognoses wonen er in 2025 zelfs nog maar 800 mensen op Schier. Een van de problemen op Schiermonnikoog is het gebrek aan goede seniorenhuisvesting. We gaan nu met de inwoners proberen een heel programma te maken... om de bevolking en voorzieningen op het eiland op peil te houden... zegt wethouder Louis Wiersema. Veel meer kinderen zijn jaarlijks het slachtoffer van mishandeling met brandwonden dan eerder gedacht. Grondig onderzoek op eerste hulpposten heeft uitgewezen... dat ongeveer een kwart van de kinderen met brandwonden... is toegetakeld door vader, moeder of een ander familielid. Volgens cijfers van de overheid wordt jaarlijks... bij bijna 120.000 kinderen mishandeling erkend. Maar de schatting is dat het werkelijke aantal mishandelingen... de 200.000 overstijgt. En dat komt dus deels doordat brandmishandelingen... alleen werden gerapporteerd wanneer de ouder of verzorger dat zelf aangaf. Geregeld worden kleintjes als asbak gebruikt... of als straf met hun handen op hete voorwerpen of de verwarming... Gedrukt. Dit komt ook voor dat ouders zo nalatig zijn dat hun kind gewond raakt. Ook dit wordt als mishandeling gezien. Bouke Vaatstra, de vader van de in 1999 vermoorde Marianne... vindt het jammer dat de zondag opgepakte Jasper S. geen vrijgezel is. Vaatstra doet zijn verhaal vandaag in de Volkskrant. Ik heb altijd gezegd, ik hoop dat hij geen vrouw en kinderen heeft. Want zij worden erop aangekeken, zegt Bouke Vaatstra. Zijn eigen kinderen waren drie en zes. Het is voor mij bijna onvoorstelbaar dat zo'n knaap het gedaan heeft. De afgelopen dertien jaar was voor vader Vaatstra niet gemakkelijk. Al in 1999 dreigde de stekker uit het onderzo onderzoek te worden getrokken. Maar Bauke bleef strijdbaar. Toen heb ik een interview gegeven aan de Telegraaf. Het OM heeft een hekel aan de pers, dus dat hield de druk erop. Dat en meer leest u zometeen in de ochtendkranten. Het is... 24 minuten over vijf inmiddels. U luistert nog steeds naar Radio 1. Het is tijd voor Gabriel Rios. I'm so van Gabriel Rios. Bijna half zes. Het is tijd voor. Het nieuwsminuutje. Met Robert Smit. Twee Nederlandse journalisten zijn vrijdag aan de dood ontsnapt. bij een mortieraanval in Syrië. Marielle van Uitert raakte gewond bij de aanslag. waarbij tien doden vielen. Toen dat gebeurde, werd ik natuurlijk door de kracht tegen de grond gedrukt. En het eerste, beste opening in een gebouw die ik zag. werd natuurlijk ingevlucht. omdat ik bang was voor een tweede aanslag. Maar om me heen uh, lagen de lijken, ik denk een stuk of tien. En ik was Irene, mijn, uh, mijn journalist, kwijt. Dus um, ja, ik dacht dat ze, dat ze dood was. En, um, dus ik, ik ben daar gaan zoeken en uh, onder uh, lakens gekeken... waar dan lijken onder lagen, maar ik heb haar niet gevonden. Collega-journalist Irene de Zwaan en Van Uitert... werden uren later herenigd. De Zwaan bleef ongedeerd. Van Uitert liep verwondingen op aan haar been door granaatscherven. Het tweetal is inmiddels weer terug in Nederland... en later in Nu Al Wakker het volledige interview met Marielle van Uitert. In het diplomatieke centrum van de Afghaanse hoofdstad Kabul zijn explosies gehoord. Een uur geleden was een oorverdovende knal te horen... waarna sirenes in het gebied afgingen. Daar zijn onder meer de Amerikaanse ambassade en de NAVO gevestigd. Een woordvoerder van de Afghaanse politie kon nog niet ingaan op de details... Volgens een woordvoerder van de militaire coalitie... is het vrijwel onmogelijk dat er een aanslag op het gebied kan zijn gepleegd. In India is terrorist Mohammed Kasab geëxecuteerd. De terrorist was de enige dader die de aanslagen in Mumbai van 2008 overleefde. Kasab was een van de daders bij een reeks van aanslagen... waarbij terroristen het vooral op Westerlingen hadden gemunt. Kasab schoot, uh, schoot op treinreizigers en richtte een bloedbad aan... Bij zijn terroristische acties vielen 60 doden en ruim 100 gewonden. Bij zijn vluchtpoging werd hij ingerekend door de politie. De aanslag in Mumbai duurde vier dagen... en kostte in totaal aan 166 mensen het leven. En dan het weer met Stijn van Antwerpen. Op deze woensdagochtend starten we de dag grijs... en pas later in de middag en avond volgde wat regen vanuit het westen. De temperatuur stijgt gemiddeld tot een graad of 8... bij een matige tot vrij krachtige zuidoostelijke wind. In de avond en de nacht dan regent het overal van tijd tot tijd... maar er zijn ook enkele opklaringen. De temperatuur daalt tijdens een enkele opklaring tot een graad of 4. Morgen overdag dan is het overwegend droog en scheidt de zon van tijd tot tijd. De temperatuur ligt gemiddeld over het land rond een graad of 8. De vrijdag en het weekend neemt de wisselvalligheid weer toe... en komen de temperaturen iets lager uit. Ook in de nachten wordt het wat frisser... en neemt bij een enkele opklaring de kans op vorst toe. En tot zover het Nieuwsminuutje. Dank je wel, Robert Smit. Al weken zitten ze in de kou met weinig spullen in Osdorp, Amsterdam. De uitgeprocedeerde asielzoekers kunnen nergens heen... maar moeten wel weg van burgemeester Van der Laan. Vandaag buigt de Tweede Kamer zich over de kwestie. Jasper Kuipers, directeur bij Vluchtelingenwerk Nederland... zit nog steeds bij ons in de studio. Wat voor werk doet Vluchtelingenwerk Nederland nu in die tentenkampen? Goedemorgen. Ja, uh, Vluchtelwerk Nederland die, uh, komt op uh, voor asielzoekers en vluchtelingen en helpt hen bij het opbouwen van bestaan in Nederland als ze mogen blijven. Nou, voor deze mensen geldt dat, geldt dat niet. Nee, wat kunt u nu uh, doen? Dus wat dat betreft kunnen wij heel weinig doen. Behalve uh, doen waar we goed in zijn, en dat is in ieder geval juridische bijstand uh, bieden. Uh, wij zijn geen opvangorganisatie, Wij hebben geen opvanghuizen... waar we deze mensen een plek kunnen bieden. Dus wat wij doen is altijd, als er een kamp zich uh, voordoet... gaan we daarheen, gaan we met de mensen praten... zeggen van wat is er nou gebeurd tijdens de asielprocedure... zijn er fouten gemaakt, want dat komt natuurlijk voor... Uh, kijken of mensen een advocaat hebben, dat soort vraagstukken. Dat zijn de dingen die wij kunnen doen. En wat voor kwesties komt u tegen? Nou ja, je ziet uh, uh, vaak kwesties rondom wat, wat een beetje met een technisch woord geloofwaardigheid wordt genoemd. Mensen die niet worden geloofd tijdens hun asielprocedure. Mensen die misschien ook niet durven alles te vertellen over wat ze hebben meegemaakt. Misschien dingen die te gruwelijk zijn en die daarom worden uh, afgewezen. En die pas later uh, toegeven dat ze eigenlijk niet het hele verhaal hebben verteld. Ja, want want er, er, is, er, is, er is een hoop uh, waarom, waarom deze mensen blijven inderdaad. Uh, jullie, jullie kijken natuurlijk ook naar de situatie. Ik neem aan dat jullie mensen daar ook adviezen in geven. Uh, want die situatie, om daar nog eens op terug te komen... is die, is die zo slecht ook in die, in, die, in die kampen op dit moment? Ja, de situatie in de kampen is niet optimaal. Uh, je zei zelf ook al, de winter komt eraan. en uh, het, het is al nat en koud in die kampen en dat kan alleen maar erger worden. Uh, maar deze mensen hebben weinig alternatief. He, ze hebben geen enkel recht op opvang meer in Nederland. Uh, staatssecretaris Steven heeft vorige week nog een aanbod gedaan aan de, aan de tentenkampers. Dat ze een maand opvang kunnen krijgen als ze meewerken met hun, uh, met hun terugkeer. Het probleem is dat deze mensen hebben vaak al meegewerkt aan hun terugkeer. Hebben al vaak in uh, uitzetcentra gezeten. Mm. En uh, na die maand opvang, ja dan is het kerst en dan staan ze weer op straat. En dat is zeg maar uh, het, uh, het kringetje waar die mensen al een paar keer uh, in, door zijn gelopen. Dus ja, want als een, een land van herkomst iemand niet wil terugnemen, wat moet er dan gebeuren? Ja, goed, je ziet dat, uh, dat Nederland soms druk kan uitoefenen op die landen. Hè. We, we hebben de afgelopen jaren hebben we minister Leers bezig gezien met de Irakse overheid. Nou, dat is niet heel succesvol uh, uh, ge geweest. Nee. Ik zie ook dat staatssecretaris Steven voorlopig even geen bezoek aan Irak heeft gepland. Want ik denk dat ze dat nog niet zo uh, kansrijk achten. Dus ja, het is, het is vrij uitzichtloos wat dat betreft. En uh, je ziet dat het nieuwe kabinet, ook in het regeerakkoord... allerlei strenge maatregelen rondom migratie heeft uh, opgeschreven. En dat, op papier lijkt dat allemaal heel sluitend, dat beleid. Maar je ziet dus dat er eigenlijk duizenden mensen duper worden... en op straat staan en nergens heen kunnen. Ja, want wat, wat zijn de grootste pijnpunten... om daar dan toch even op in te haken van, van, van het regeerakkoord? Nou, je ziet uh, een aantal strenge uh, maatregelen. Bijvoorbeeld de strafbaarstelling van illegaliteit. Nou, deze mensen zijn illegaal in Nederland... Uh, dat is wel erg genoeg, want dan mag je niks. Alleen het, uh, het nieuwe kabinet heeft afgesproken... dat deze mensen ook nog strafbaar worden voor het simpele feit dat ze hier zijn. Mm. Dat betekent dat ze op ieder, ieder willekeurig moment kunnen worden opgepakt... en in detentie worden geplaatst. Nou, dat is een van de maatregelen die... Uh, die voor illegale uh, uh, erg slecht gaat uitpakken. Maar ook je ziet dat het voor, vlucht, voor vluchtelingen en asielzoekers die wel bescherming krijgen, die wel in Nederland mogen blijven, dat het ook uh, strenger wordt. Bijvoorbeeld mensen die uh, uh, mogen blijven in Nederland, mochten vroeger na vijf jaar naturaliseren, echt een Nederlands paspoort uh, aanvragen. Nou, die termijn wordt allemaal opgerekt. Dat wordt allemaal de drempels om mee te kunnen doen in Nederland worden hoger. Ja, nu gaan we even van de landelijke politiek dan naar de lokale politiek. Burgemeester van der Laan hij zit natuurlijk met de kwestie in zijn maag. Hij probeert daar een oplossing voor te vinden? Doet hij dat goed? Nou, ik moet zeggen dat hij dat uh, aardig doet. Uh, eigenlijk is dit geen vraagstuk wat een burgemeester kan oplossen... wat één gemeente kan oplossen. Het is een vraagstuk die eigenlijk de Rijksoverheid uh, uh, moet, op, moet uh, oppakken. Uh, je ziet dat de burgemeester in ieder geval de ruimte geeft... voor dit protestactie. Dat hij zegt dat hij de ontruiming ook humaan wil aanpakken. Dus nou, dat zijn goede punten. Hij heeft ook gezegd dat hij eigenlijk vindt dat deze mensen opvang verdienen... Als ze uh, meewerken aan een oplossing. Ik hm. heb samen met hem in de Tweede Kamer uh, daarover mogen praten uh, uh, anderhalve maand geleden. En nou, dat, dat lijkt mij al een begin van een oplossing, inderdaad. Ja, want u begrijpt wel dat hij het kamp zo snel mogelijk eigenlijk weg wil hebben. Nou, ik begrijp dat hij zorg heeft rondom openbare orde... rondom ook hygiëne in het kamp... rondom de gezondheid van de bewoners. Alleen het is natuurlijk wel wat schril om dat kamp te ontruimen... en dan tegen die mensen zeggen, er is geen alternatief... dus ga maar in het park slapen. Nee. Ik denk dat daar de openbare orde en de hygiëne niet beter van worden. Jasper Kuipers, directeur van Vluchtelingenwerk Nederland. Zometeen komen we nog één keer bij je terug... en praten we over het debat van vandaag in de Tweede Kamer... over deze tentenkampen. Zometeen gaan we ook naar Israël. Israëlische premier Netanyahu uh, uh, is druk bezig. Daar in onderhandeling nog steeds met uh, Hamas onder andere. Dat zometeen. Eerst Coldplay. Paradise. 10 minuten over half zes. U luistert naar Radio 1, nu al wakker van Omroep VNL. De Israëlische premier Netanyahu geeft de voorkeur aan een diplomatieke oplossing voor de Gaza-crisis... maar is tevens bereid alle noodzakelijke middelen te gebruiken om raketbeschietingen vanuit de Gazastrook te stoppen. De wapenstilstand waarover werd gesproken gisteravond is er vooralsnog niet. De van de oorsprong Nederlandse Marion Lefkovic woont sinds 1968 in Jeruzalem. Ondanks dat de grootste conflicten zich afspelen in de Gazastrook... is ook daar veel te merken van de ongeregeldheden. Mevrouw Lefkovic, goedemorgen. Ja, wat, wat, doet, u, doet u voorzichtig. Uh, uh, hoe, hoe, hoe leeft het daar in Jeruzalem? Uh, nou, wij leven dus eigenlijk rustig door. Wij leven mee met de bevolking die in het zuiden woont. En uh, eigenlijk gaat het leven in Jeruzalem gewoon verder. Ondanks dat de spanning een beetje omhoog uh, gaat de laatste dagen. Leeft u niet een beetje in angst? Nee, ik persoonlijk helemaal niet. Ik, uh, maak, wij maken ons eigenlijk in Jeruzalem niet zo bezorgd als de rest van het land. Wij weten dat de meeste raketten zijn gevallen in uh, gebieden nogal ver van Jeruzalem. Maar het wordt toch wel spannend. De eerste keer zeg je, het is een vergissing. De tweede keer is een vergissing. Maar de mensen houden zich toch wel aan de orders van het, uh, van het leger. En uh, wij duiken dus een schuilkelder of een beschermde plaats binnen. Ja, want want uh, de afgelopen dagen uh, uh, was, het, was het natuurlijk niet rustig in sommige delen van, uh, van het land. Wat, wat heeft u daar precies van gemerkt? Nou ja, we hebben dus de hele dag de radio aan. En uh, door de tijdens de gesprekken in de radio horen wij dus waar een alarm is. Ik bedoel, gisteravond is er dus een gebouw in Rishon, de Zion... wat dus eigenlijk midden in het land is, uh, gebombardeerd en... Uh, Iedere minuut dat wij dus horen dat, uh, dat er een, een, een alarm is, dan zijn we dus in spanning. Wat gaat er gebeuren? Gaat, komt dit over? Wordt dit naar beneden gehaald door die uh, anti-raketten uh, installatie het die wij dus geschud, uh, Ja. hebben? Ja. Ja. Ik kan me voorstellen dat u dit niet elke dag, wellicht ook niet elke maand, wellicht ook niet elk jaar meemaakt. Wanneer is het voor het laatst geweest dat u, dat u een dergelijke situatie heeft meegemaakt? is dus geweest in, uh, ik geloof, vier jaar geleden voor de verkiezingen. Maar uh, we maken het eigenlijk elke dag mee. Want uh, Hamas, die, die regendruppelt raketten op het zuiden van het land, werkelijk uh, het hele jaar door. En de mensen die daar wonen, en we hebben dus... Israël is een klein land. En er wonen ook heel veel ex-Nederlanders in het zuiden. En we weten dat die altijd in angst wonen. Heeft u ook contact met Nederlanders dat de in het zuiden? Op de kan brengen. Heeft u ook contact met die mensen daar? Ne nou, Nederlanders. ik heb dus contact met de mensen gehad. Ik heb dus aardige reacties gehad. Een mevrouw schreef mij dat wij zijn sterk, we houden het uit. Maar laat alsjeblieft de wereld weten dat, het, dat wij de slachtoffers zijn. Dat we al vier jaar lang onder uh, raketvuur zitten. Uh, en dat de wereld moet begrijpen dat niemand in Londen of in Amsterdam of in Arnhem... Uh, ...het zou accepteren als ze dag in dag uit gedreigd werden met een raket op een dak... zonder nee, uh, dat wij daar iets aan terug kunnen doen. Uh, ik wil nog even terug naar zojuist. U had het er ook over dat, uh, dat u nu af uh, en toe weer de schuilkelders in moet kruipen. Uh, daarna zei u, ja, eigenlijk is het elke dag een beetje het, uh, hetzelfde hier... ...maar ik kan me voorstellen dat u toch heel lang die schuilkelders niet in bent geweest. Nee, heel lang niet. Sinds, ik geloof sinds de jong Kippur-oorlog heb ik nooit een schuilkelder gezien... En, en, en, en hoe, hoe, hoe is de sfeer op het moment dat u zo'n schuilkelder ingaat? Uh, nou, heel, heel behoorlijk. Mensen raken niet in paniek. Uh, mijn baan is dus: ik werk met meisjes uit het buitenland. En wij proberen hen dus gerust te stellen. Want 18-jarige meisjes die zomaar in Israël komen wonen. dat is natuurlijk iets nieuws voor ze. Maar uh, verrassend is iedereen. Kalm en staat echt achter de actie die op het moment gevoerd wordt. Ja, wat verwacht u nu van de komende tijd, van de komende weken? Bent u bang? Uh, bang, nee. Bezorgd, ja. En we hopen nu echt dat dit hopelijk de laatste keer kan zijn. Want we hebben dus al een keer meer eerder zo'n actie gehad. En dan na vier jaar zitten we weer voor dezelfde situatie. Ja. Dat er eigenlijk een eind aan moet komen. Laten we die schuilkelders maar eens op slot doen. Uh, ja, voor alle kanten, ja. Marion Lefkovic vanuit Jeruzalem. Dank u wel. Ja, en ik wens u een prettige dag. En van de schuilkelders naar de tentenkampen in Amsterdam. En Den Haag, Jasper Kuipers, plaatsvervangend directeur bij Vluchtelingenwerk Nederland... zit nog steeds bij ons in de studio om te praten over de uitgeprocedeerde asielzoekers... die in die tentenkampen zitten. Ja, Vandaag is er een debat in de Tweede Kamer over die tentenkampen. Wat, wat verwacht u van dat debat? Nou, ik hoop dat uh, de situatie nog eens goed besproken wordt in de Tweede Kamer... en dat we echt naar oplossingen gaan zoeken die daartoe doen. Uh, een maand opvang bieden en mensen dan weer op straat zetten... Ja, dat dat kennen we nu wel. Mm -hmm. En uh, de buitenschuldvergunning die ik eerder al noemde. Hè? Mensen die echt wel hebben meegewerkt aan hun terugkeer. Maar niet terug kunnen omdat landen van herkomst niet meewerken aan die terugkeer. Geen papieren verschaffen. Nou, Zo'n buitenschuldvergunning uh, verlenen, Dat zou eens een keer in de praktijk ook echt moeten gebeuren. Nou, heeft er ook, uh, uh, zijn er ook partijen die, die dat standpunt met u delen? We hebben al eerder een, een rond de tafelgesprek gehad met een, met een zestal partijen in de Tweede Kamer. En je ziet dat inderdaad partijen als PvdA, D66, ChristenUnie, GroenLinks en de oudere partijen niet te vergeten, dat die, die gedachtegang wel omhelzen. Dus ik hoop dat het die kant op gaat. En zijn zij het ook eens met de oplossingen die u bedenkt? ja, Het is een gecompliceerde situatie. En uh, die mensen in dat tentenkamp u, u moeten zich voorstellen... ik ken ook niet alle dossiers van die mensen die daar zitten. Er zullen ongetwijfeld mensen tussen zitten... die gewoon echt terug moeten naar landen waar het uh, gewoon veilig is. Uh, daar kunnen we niks aan doen, maar voor mensen, uh, waarvoor geldt dat die landen onveilig zijn... of dat echt die, die overheden niet meewerken, daar moet een oplossing voor komen... En voor, om te voorkomen dat ze stateloos worden. De VVD-fractie van Amsterdam wil dat het kamp zo spoedig mogelijk... en zo zorgvuldig mogelijk wordt afgebroken. Volgens de VVD is er genoeg ruimte voor de asielzoekers... bij de vertrekcentra van de immigratiedienst. Daniel van der Ree van de VVD Amsterdam, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom heeft de situatie te lang geduurd? Nou, het probleem is dat je op een gegeven moment valse hoop creëert voor die mensen. En dat wilden wij niet. Vanaf het begin hebben wij gezegd, we hebben in Nederland een zorgvuldig asielbeleid. Deze mensen zijn op een gegeven moment na een beroepsprocedure uitgeprocedeerd. En wat ons betreft moeten ze dan het land verlaten. En wat nu gebeurt, dat tentenkamp, wat natuurlijk vreselijk is als je dat ziet, zeker als het wat kouder wordt en het regent, ja, dan gaan er altijd mensen zeggen... ja, misschien moeten we dan nog maar eens een keer wat extra op, uh, organiseren. Dat heeft ook de gemeenteraad besloten. Wij waren het er niet mee. Waarom niet? Nee. Nou, omdat je dan ten eerste een precedent schept... en ten tweede valse hoop creëert. Want op een gegeven moment gaan die mensen denken... misschien is er voor ons nog een kans. En dat kunnen die mensen ook niet aandoen. Die mensen zijn uitgeprocedeerd. En wat moet er dan gebeuren met afgekeurde asielzoekers... die niet zomaar kunnen terugkeren naar hun land? Zoals Somaliërs bijvoorbeeld. Nou, wat... Wat, wij hebben een aantal keer hierover gedebatteerd in de gemeenteraad. En wij gaan natuurlijk als gemeenteraadsfractie niet in, in landelijk beleid treden. Ze dus we hebben wel aan de burgemeester gevraagd om wat voor mensen gaat het hier. En het gaat overwegend om mensen die wel degelijk terug zouden kunnen naar het land van herkomst, maar niet willen. Ja, uh, Jasper Kuipers, uh, Vluchtelingenwerk Nederland. Uh, u, u luistert naar deze woorden, uw reactie? Nou, ik ben het gedeeltelijk wel met meneer Van der Ree eens. Uh, voor een aantal van deze mensen zal zeker gelden... dat ze uh, wel terug zouden uh, kunnen naar landen van herkomst. Maar de vraag is van hoe bereik je dat? En, en bereik je dat door die mensen op straat te zetten en te zeggen... zoek het maar uit? Of bereik je dat door die mensen begeleiding te bieden... en langzaam in gesprek te gaan en de knop om te zetten bij die mensen? Dat is denk ik de essentie van het vraagstuk. Meneer Van der Ree? Ja, het gaat inderdaad overwegend om mensen die wel degelijk terug kunnen. En ah, daar, daar, zijn, daar zijn uitzetcentra voor... Uh, daar kunnen ze ook naartoe, uh, meewerken aan hun eigen uitzetting. En uiteindelijk moeten ze dat wel doen. Want ik vind die asielprocedure, die is zorgvuldig, die geldt voor iedereen. Als er op een gegeven moment het bericht is, u, u bent niet welkom als vluchteling in Nederland. Dan betekent dat dat je moet meewerken aan je uitzetting wat ons betreft. Het ja. kan niet zo zijn dat je dan op straat blijft slapen... of in een, in een tentenkamp uh, komt. Ja, Het probleem is, meneer Van der Ree, dat die zogenaamde uitzetcentra... dat zijn de vrijheidsbeperkende locaties die wij in Nederland hebben... dat die, uh, nou, dat die opvang die geldt maar maximaal twaalf weken. En als het niet is gelukt binnen die termijn om die mensen het, uh, het land uit te krijgen... dan worden die mensen op straat gezet. En daar zit denk ik wel de essentie van het probleem. Want in die twaalf weken lukt het vaak gewoon niet... voor die mensen om de knop om te krijgen. Dat klopt. En... Nu is het zo dat er een aanbod ligt van de staatssecretaris, dat is ongeveer een week geleden per brief medegedeeld aan ons en aan de advocaat van de demonstranten. Uh, dat uh, alle mensen die terug willen en kunnen, uh, ook terug kunnen naar een uh, vrijheidsverperkende locatie. En dat voor de mensen die, uh, die daar niet terecht kunnen, om welke reden dan ook, in ieder geval voorlopig plaats is in een uh, regulier uh, asielzoekerscentrum. Maar meneer Van der Ree van de VVD Amsterdam, bent u niet bang dat als de asielzoekers uiteindelijk vertrekken uit die vertrekcentra en op straat terechtkomen, niet gewoon opnieuw een tentenkamp beginnen? Uh, nee, want uh, wij hebben vanaf het begin gezegd dat we dit niet willen. Omdat je dan uiteindelijk Rampsburgers creëert. Mensen die hier illegaal zijn weten dat ze nooit een verblijfsvergunning krijgen. Maar wel iedere keer van tentenkamp naar tentenkamp blijven gaan. Ja, maar meneer Van der Reet, het feit dat u dat niet wil... is voor deze mensen toch denk ik onvoldoende reden. Want er zijn uh, dit jaar alleen al 6000 mensen uitgeprocedeerd. En een groot deel van deze mensen verdwijnt gewoon uit beeld... en zijn gewoon in, de facto in Nederland. Dat, dat probleem kunt u wel ontkennen, maar dat is er gewoon. Ja, en ik geloof dat er vandaag een uh, debat is in de Tweede Kamer. Daar zal ook over gesproken worden. Dat klopt. Ja, vanmiddag om vier uur. Ja. Ja, uh, ja, Jasper Kuiper, Vluchtelingenwerk Nederland. Uh, uh, stel, uh, er komt geen fatsoenlijke oplossing voor deze mensen. Wat, wat gaan die asielzoekers, asielzoekers, dan doen? Nou ja, dat is, dat is gissen. En uh, we zien dus nu al uh, uh, ook al dat er een aantal van hen in hongerstaking gaan. Nou, dat zijn eigenlijk, dat is een kant waar je niet op moet willen met, uh, met elkaar. En door deze mensen nog verder de illegaliteit in te duwen, wordt het probleem alleen maar erger. En verhard het probleem. Dat is denk ik uh, uh, de stellingname van Vluchtelingenwerk. Ik ben het overigens niet oneens met meneer Van der Ree uh, van de VVD. Dat hè, de asielprocedure uh, moet zorgvuldig zijn en er moet ook een keer. Uh, sprake zijn van terugkeer, hè? want anders heb je geen asielprocedure uh, nodig. Ja. Dus hè, er moeten ook mensen zijn die, die terugkeren in het land van herkomst. VVD... Alleen, hoe, hoe bereik je dat? Dat is de vraag. VVD'er Daniel van der Ree, wat zijn nu de bezwaren... om deze mensen nog even in Amsterdam onder te brengen? Nou, nogmaals, dat je een precedent hebt... want er zijn meer van dit soort uh, tentenkampen... Uh, en dat je dat, je dat tweede burgers creëert... want het zijn mensen die in de illegaliteit verdwijnen... die hier langer blijven die uh, misschien valse hoop krijgen, maar uiteindelijk toch terug moeten naar het land van herkomst. Ja, ik ga u toch even onderbreken. Uh, u zegt er zijn uh, nog ja. meer tentenkampen. Volgens mij is er op dit moment nog eentje uh, in ja. Den Haag, dus dat zijn er samen twee. Het uh, deel van die mensen, uh, stelt ook u vast, uh, uh, kunnen op dit moment niet verantwoord terug uh, naar, naar het land van herkomst. Ik stel de vraag dan toch nog een keer. Wat is er dan mis mee om die mensen nog even in Amsterdam onder te brengen? Nou, waar, waar, het, waar het nu om gaat is de gemeentelijke opvang, waarvan een groot aantal partijen in Amsterdam heeft gezegd... de gemeente moet dan die opvang maar regelen. Ik denk dat je dan een precedentschap. Dus uh, we hebben net gesproken over het feit dat, dat er toch meer van dit soort mensen in Nederland zijn mm -hmm. in die illegaliteit. Wij denken dat als de gemeente nu opvang gaat bieden, dat de kans alleen maar groter wordt dat er meer van dit soort tentenkampen komen. Er was er natuurlijk uh, een half jaar geleden ook één in Ter Apel. Er is er nu één in Den Haag. Ja. En als je op een gegeven moment toegeeft als lokale overheid... ...je treedt in het werk dat eigenlijk gedaan moet worden door de dienst terugkeer en vertrek dat er dan alleen maar meer tentkampen uh, ontstaan. Je schept een precedent, je geeft mensen hoop en dat willen wij niet. Het asielbeleid is landelijke politiek... en daar moeten wij als lokale overheid niet in treden. Jasper Kuiper, vluchtelingenwerk Nederland, uw laatste reactie. Nou, daar ben ik het wel mee eens. Want we hebben met elkaar in 2010 afgesproken... dat gemeentes geen opvang mogen bieden aan uitgeprocedeerde asielzoekers. En je ziet eigenlijk dat de, dat, dat de Rijksoverheid die opvang onvoldoende biedt. Dus ik denk dat het debat vanmiddag in de Tweede Kamer daar ook over moet gaan. Biedt opvang aan mensen die uh, nog in een een begeleidingstraject zitten en uh, biedt uiteindelijk ook een buitenschuld... aan mensen die echt niet terug kunnen keren. Ja, Vandaag is er dus een debat in de Tweede Kamer... over die twee tentenkampen in Amsterdam en Den Haag. En uh, wellicht komen we tot een, uh, tot een uh, betere oplossing voor het probleem. In ieder geval uh, aan de telefoon Daniel van der Rey van de VVD Amsterdam. U bedankt. En bij ons in de studio dit uur was Jasper Kuipers... directeur van Vluchtelingenwerk Nederland. U ook ja. dank voor uw tijd. Graag gedaan. Het is zeven minuten voor half zes, u luistert naar Radio 1, nu al wakker, tijd voor... DNL Nieuwsflits met Robert Smit. Ja, in het afgelopen nieuwsminuutje meldde ik het al. Er zijn explosies gehoord in het diplomatieke district van de Afghaanse hoofdstad Kabul. En zojuist komt het bericht binnen dat het om een zelfmoordaanslag gaat. Volgens de politiechef van Kabul werd de man nog neergeschoten... maar lukte het hem alsnog om zijn explosieven tot ontploffing te brengen. De zelfmoordaanslag vond plaats in de buurt van de Amerikaanse ambassade... En voor zover bekend zijn er twee gewonden. Laten deze ochtend ongetwijfeld meer informatie over deze zelfmoordaanslag. Dankjewel, Robert Smit. Twee Nederlandse journalisten zijn vrijdag aan de dood ontsnapt... bij een mortieraanval in Syrië. Marielle van Uitert en haar collega Irene de Zwaan... raakten gewond bij een aanval waar tien doden bij vielen. Alsof dat nog niet genoeg is, werden tweetal dagen daarvoor... ook nog door Syrische rebellen ontvoerd. Robert Smit sprak eerder vanavond met Marielle van Uitert en vroeg haar naar haar verhaal. Ja, wat er gebeurd is... is deze of woensdag zijn we kort gegijzeld geweest. We kwamen ergens van terug. Um, een uh, ziekenhuis was uh, door de rebellen veroverd op de Assad-aanhangers. En um, we worden ineens klemgereden door uh, twee of drie ouders, weet ik niet meer. En er stappen allemaal mannen uit met grote kalaschnikovs. En die richten ze op ons. En we zaten met vijf journalisten in de auto. En de chauffeur die wordt er uh, uitgetrokken en geblinddoekt meegenomen. Een van die... Mannen, die gewapende mannen die springen bij ons in de auto en uh, rijdt keihard met ons weg. En, uh, dus ja, wij uh, dachten eigenlijk allemaal, uh, het is gebeurd hè? Ja. Dus uh, nou, toen zijn we meegenomen naar een uh, gebouw, dan moesten we naar binnen. Uh, zijn we vastgehouden en uh, ja, ze zeiden je moet nu wachten op de, op de emir. Want ze waren allemaal tot de, tot de tanden toe bewapend. Um, dus we hebben daar drie uur zijn we vastgehouden. En uh, wonder boven wonder na drie of vier uur, ik weet het niet eens meer... Um, werden we losgelaten, mochten we gaan. Heb je enig idee waarom jullie werden losgelaten? Ik heb geen idee. En we hebben de emir ook niet gezien. Wel mannen met lange, lange zwarte gewaden, Maar uh, nee, we hebben geen emir gezien. En uiteindelijk uh, zijn de uh, ja, zogenaamde kidnappers... Uh, hebben ze ook ons eten aangeboden. En uh, dus ja, het is een heel raar verhaal en ik, ik weet echt niet wie het waren. Ja. Heb je ook enig idee waarom jullie doelwit zouden kunnen zijn? Uh, nou, ze zeiden dat het om de chauffeur ging, want die zagen wel later een ander gebouwtje in uh, gesleept worden. Die was helemaal aan elkaar geslagen en gebindeld dus. Uh, ze zeiden dat het om de chauffeur ging, maar ja, waarom ze ons dan ineens meenamen, dat, uh, dat is een grote vraag. Dat, dat weten we niet. Ja. Je bent, ja. je bent ook gewond geraakt in, uh, in, uh, in Aleppo. Uh, ja. Wat, wat heb je eraan overgehouden? Uh, nou ja, bij die, ik zat ook echt heel vlak bij die mortierinslag. En, um, dus ik heb allemaal uh, puin en granaten scherven en, en vuil en, en, en glas in mijn been gekregen. Uh, dat gaat natuurlijk met een enorme kracht. Um,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 En uh, onder uh, lakens gekeken waar dan lijken onder lagen, maar ik kreeg haar niet gevonden. Ik heb uh, gruwelijke dingen gezien, natuurlijk. En uh, Op een gegeven moment ben ik door een man in een wagen uh, uh, gegooid en uh, die heeft me naar het ziekenhuis gebracht. En daar ben ik op een tafel gegooid en moxine gekregen. En hebben ze een beetje min of meer mijn wonden verzorgd. En toen heb ik nog uh, een uur uh, helemaal in shock, Dat was echt vervelend in shock. Door Aleppo geslenterd. Toen heeft iemand mij meegenomen om te zoeken waar, waar Irene dan was. En na drie uur heb ik haar gevonden, want ja, zij was ook in allerlei ziekenhuizen naar mij op zoek. En, uh, maar die is niet gewond gelukkig. Je bent inmiddels terug in Nederland samen met, met Irene. Um, hoe gaat het nu met je? Uh, ja, ik heb weinig tijd uh, om, om echt uh, iets te verwerken zeg maar, ik ben net terug en uh, ik had mijn tweet niet zo snel uit moeten doen, nou, besef ik nu, want ik word echt volledig plat uh, Dus ik zal nog wel even geestelijk tijd hebben om, uh, om de dingen op een rijtje te zetten, want dat zit er flink in. Um, ja, en lichamelijk, um, ik ben in Nederland uh, gelijk s'nachts naar een ziekenhuis gegaan en daar hebben ze, mij, uh, hebben ze alles weer open moeten maken omdat het helemaal ontstoken was. En um, ja, volgens mij gaat het wel, wel goed komen. Alleen ja, lopen, dat zit er nog even niet in. Zeg maar. ja. En dat was Robert Smit in gesprek met de in Syrië gewond geraakte persfotografe Marielle van Uitert. Het is bijna zes uur en daarmee zit deze nu al wakker erop. Zometeen op deze zender het NOS Radio 1-journaal met Lara Renze en Marcel Oosten. WNL is er over een uur alweer. Dan kunt u kijken naar Vandaag de Dag op Nederland 1. Bij Merel Westrik schuiven dan Willem Vermeend en Kim Kotter aan. En om half zeven vanavond hoort u Joost Eerdmans hier op Radio 1 met een nieuwe avondspits. Wij zijn er volgende week weer. Voor nu wensen we u nog een hele wakkere dag. Nu al wakker. WNL. Nieuws in de nacht.